Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 8 november 2013. Dit Vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze melden naar i-ask-abestaartje-bartimeus.nl Wilt u deelnemen aan het Vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar wwwbartimeusnl i ask Ask. Goedemiddag allemaal. Dit is het Bartimees iPhone en iPad vragenuur van vrijdag 8 november 2013 alweer. Uh, wat gaan we doen vandaag? Natuurlijk de vaste onderdelen. We beginnen zo met vragen binnengekomen bij iAsk. Dan heb ik aangekondigd... Uh, Quick Office, maar daar zijn wat problemen mee. Daar gaat Nens ook zo nog even iets over zeggen. Ik heb inmiddels uh, hem ook even snel net nog op mijn iPhone gezet. Dus we kunnen on the fly even kijken of we er iets mee kunnen. En Nens gaat in ieder geval ook nog iets erover vertellen. Verder heb ik weer twee bijdragen van Dirk: dat is een uh, appje horoscoop. Ja, ja. En een appje zover. ver. En dat is voor onze vakantielustige mensen. Dus als je zin hebt om op vakantie te gaan en je wil weten wat er daar allemaal te doen is... en hoe goed of hoe slecht de restaurants en zo zijn, dan moet je zeker blijven hangen. Nou, voordat ik begin met uh, de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk... laat ik eerst even de microfoon los voor de, uh, de, zeg maar, de dringende zaken. Ik zou zeggen, brandlos. los. Hallo. Ben ik een beetje hoorbaar, sorry. Jazeker, Rosijn, je bent prima hoorbaar. Ik, ik heb mijn vraag eigenlijk ook een beetje getypt. Ik hoop dat het uh, binnengekomen is bij jullie. Maar ik heb uh, sinds gisteren wat ik gedaan heb met mijn iPhone 4S, weet ik niet dat ik, uh, of, uh, of ik voice-over kan gebruiken zonder, uh, zeg maar met een donker scherm. Uh, of ik kan het scherm gewoon goed gebruiken zonder voice-over. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar Mijn dankjewel voor in ieder geval. Wat er gebeurd zou kunnen zijn is dat je het schermgordijn hebt aangezet. Uh, dat kan je doen als de voice-over aan is. Dan kun je met een bepaald gebaar, en ik zal zo vertellen welk, kun je het scherm op zwart krijgen. Het gebaar is drie keer tikken met drie vingers. Je hoort dan schermgordijn aan... ...of schermgordijn uit. Daarmee kun je dus het scherm op zwart zetten... ...of gewoon beeld als je de voice-over gebruikt. Dus zet de voice-over aan en probeer dan eens te tikken. Drie keer tikken met drie vingers. Dan zou je dus, ook als de voice-over aanstaat weer beeld moeten krijgen. Is dat een beetje duidelijk zo? Het is wel duidelijk, maar het gek is als ik de voice-over uitzet... ...dan wordt gewoon de scherm gewoon weer teruggezet op een normale manier. Is dat eh, normaal, zeg maar, of... Eh... Zie ik het niet goed. Uh, dat heeft scherm. Uh, uh, hoe heet het scherm? Nou, ik zou het eerst eens proberen. Want ik, ik begrijp dus dat als je de voice-over aanzet. Dat je scherm uh, uh, zwart is. Dus dat je geen beeld hebt. En dat kun je dus uh, voorkomen. Door als de voice-over aanzet. Dus als je spraak hebt. Drie keer te tikken met drie vingers. Dan moet het schermgordijn uitgaan. En moet je... Ook als de voice-over, dus als de iPhone praat, moet je dan ook beeld hebben. Oké, okay, dat is duidelijk. Dat zal ik vanavond even proberen, want ik, dat heb ik niet bij me helaas. Maar goed, een, een tweede kleine vraag is dat als ik wat uh, vragen heb, moet ik gewoon wachten tot de vrijdag? Of kan ik dat per mail bij een van jullie of in een vorm in een gooien of Want ik, ik heb ook uh, me aangemeld bij, bij Bart inmiddels als een... Uh, ja, ik ben als Bart, maar ik moest, ik moest me even aanmelden. dat heb ik zelfs begrepen. Als uh, uh, die... die, die vragen moesten downloaden heb ik begrepen dat zijn niet normaal kon sinds een tijdje sinds een tijdje je kunt de vragen sturen als je vragen hebt uh, naar het uh uh, een e-mailadres dat gebruikt wordt voor dit vragenuur. Maar dan is het meestal wel zo dat de vragen pas vrijdags in dit vragenuur wordt beantwoord. Of als, het, nou ja, mochten, als we daar tijd voor hebben, dan beantwoorden we de vragen die binnengekomen zijn ook uh, direct. Dat e-mailadres, dat staat ook altijd uh, uh, in de colofon van dit vragenuur, dus van, uh, van de podcast. Dat is i. Liggend streepje ASK. Dus I streepje ASK. A bestaatje Bartimeus.nl En er is ook een voice-over forum. Daar uh, zitten heel veel mensen op die heel veel verstand hebben van iPhones en iPads en iMacs en zo. En um, ik zal aan het eind van dit vraaguur uh, nog even dat soort dingen noemen. Uh, als je je wil uh, aanmelden bij dat forum... Dan moet je een mailtje sturen naar voiceover apple subscribe yahoo um, Ik weet niet, Nens, of jij een e-mailadres van meneer Rosijn hebt... ...dan zou je misschien deze informatie even kunnen mailen... ...omdat het nogal wat ingewikkelde adressen zijn. Dus Nens, uh, geef even uh, aan of je inderdaad het e-mailadres hebt... ...want dan kunnen we dat beter op die manier doen, denk ik. Als hij aangemeld is bij Mees, dan, uh, dan komt het wel goed. Ja, dat is weer aangemeld. Mijn dank daarvoor en ik wil eigenlijk gewoon luisteren. Bedankt voor jullie snelle reactie in geval. En ondert ondertussen zie ik in de, in de chat ook dat uh, uh, Alwine jou even wat gegevens uh, gaat mailen. Oké, okay, als nog iemand iets dringends heeft, geef ik nog één keer even de microfoon vrij. Oké, okay, de vragen die binnengekomen bij iAsk, uh, dat waren er een aantal... Er uh, had iemand een vraag over Siri. Die schreef, na Siri gebruik schakelt het Nederlands uh, naar de compacte stem. Hebben meer mensen hier last van en is dit in iOS 7 opgelost? Ja, dat is in iOS 7 opgelost. Het probleem zat hem erin. Ik begrijp uit, uh, uh, uit dit verhaal dat de, de schrijver nog met iOS 6 werkt. Um, in iOS 6 kon je maar één hoge kwaliteitsstem tegelijk hebben. En... Uh, Siri is nou eenmaal alleen in het Engels. Dat betekent dat dus dan ook de Engelse stem hoge kwaliteit werd. En de Nederlandse dus terugschakelde naar de lage kwaliteit. In iOS 7 kun je veel meer hoge kwaliteit stemmen hebben. En daarbij gebeurt het dus niet. De tweede vraag. Nokia Symbian agenda overzetten naar de iPhone. Um, ik heb dat zelf een keer uh, gedaan. En... De enige manier waarop ik zag dat dat kon was via Nokia PC Suite. Dat is een programma dat uh, je gebruikt om je Nokia telefoon te synchroniseren met je computer. Dus bijvoorbeeld met Outlook en zo. De, um, de volgorde is dus dan Nokia PC Suite gebruiken... om de gegevens van je Nokia in je computer te krijgen in, uh, in Outlook. En vervolgens met iTunes... ...de gegevens van Outlook weer terug te zetten naar je iPhone. Uh, ik gooi even de microfoon los voor mensen die een andere manier weten. Een snellere of handige manier om de, uh, de gegevens van je Nokia-agenda over te zetten naar je iPhone. Dan gaan we naar uh, nog twee vragen die uh, binnengekomen waren. Iemand heeft dus iets bij uh, contacten. Is het woonadresgegevens worden na laatste update van IOS... weergegeven op de plek van de URL... van een URL-adres. Uh, schrijft iemand, die ziet dan staan... bijvoorbeeld http... dubbele punt, dubbele slash... en dan uh, spatie 12... en dan, nou, noem maar op. Nou, ik heb net nog even gekeken... gekeken mij komt dat dus absoluut niet bekend voor. Uh, bij mij is... Uh, is dat gewoon na de update? Is, zijn alle gegevens in de contacten goed gebleven? Uh, kent iemand dit verschijnsel dat dus de, de adresgegevens na update naar IOS 7 plotseling in, de in uh, de, het veld van uh, bijvoorbeeld uh, een, een www-adres, de URL, is komen te staan? Nou niemand, dan gaan we naar de volgende vraag. Zijn er mensen hier die de podcasts app gebruiken? Um, Iemand heeft een probleem met dat de, de niet meer automatisch de nieuwste uitzendingen worden binnengehaald. Ik heb zelf een hele tijd geleden een keer met het podcast appje gewerkt. Nou een hele tijd, dat was uh, uh, ergens begin van het jaar toen uh, de NPO s'nachts een uh, hoorspel ging uitzenden en zo. Maar ik kan me niet herinneren dat dat bij mij automatisch uh, binnenkwam. Uh, als iemand daar iets over kan zeggen... Dan graag. Helaas, niemand. Nou, dat betekent dat we even moeten gaan experimenteren. En ik zal wel even kijken of er een podcast is. Uh, het ging hier om de Tros Nieuws Show. Dus ik kan het eventueel zelf ook wel even gaan proberen. Als ik tenminste ruimte genoeg heb aan mijn iPhone, want die zit barstersvol. Nou, dan gaan we wat mij betreft beginnen met uh, de twee apps die uh, Dirk heeft uh, ingesproken. Dan kan Nens nog even stoeien met QuickOffice. Want die uh, was uh, redelijk in paniek voor het vragenuur. Want er ging van alles mis. Een iPad die vastliep en zo. Ja, het komt voor. En ik ben bang dat het in iOS 7 wat vaker voorkomt. Maar goed, dat heb ik al eerder gezegd. Uh, ik wou beginnen met uh, de app uh, zo ver van Dirk. Een momentje en dan wordt hij gestart. Ja Tom, zo krijg je het vragenuur wel vol hè. Pauze. Ik, ja, ja, er gebeuren pauze. hier vreselijke dingen. Ik wil... Uh, Audiobestandje starten en dat wilde voortvragen u nog gewoon starten. En nu gaat hij blijkbaar ineens een nieuwe versie van Winamp downloaden, terwijl ik dat allemaal uit heb staan. Het zit uh, blijkbaar niet mee. Nog een uh, momentje. Nou, ik blijf met het probleem zitten. Uh, ik denk dat ik het een en ander even moet, opnieuw moet opstarten. Um, kun jij ondertussen misschien vast iets vertellen over jouw zwerftocht door Quick Office? Want dit gaat niet lukken. Ja, maar soms zit het mee en soms. Uh zeg maar niks um, ja. ik zal uh, een stukje gaan beginnen met de wat was het ook weer Quick Office ik was helemaal blij ik had hem gevonden enzovoort enzovoort um, ik moet even zoeken waar die is want thuisknop muziekknop okay. twee apps abkizer notities actief kom beginsket okay. spie uh, actief Quick Office Quick Office logo 2x-knop. QuickOffice was een, uh, een betaalde app uh, en, en niet een goedkoper. Ik weet niet meer hoeveel precies, maar uh, hij kost in ieder geval geld. Wat is er gebeurd? Google heeft hem overgekocht. En uh, ja, die heeft hem gratis gemaakt. Dus dat is mooi. Want wat is daar nou zo mooi aan? Je kunt namelijk met QuickOffice Office gewoon Word-documenten maken. Oftewel Office-documenten maken. Uh, Word, Excel, PowerPoint enzovoort enzovoort. Of niet enzovoort enzovoort. Dat waren ze. Uh, en PDF's en textcells. Dus daar, dat kan je ermee maken. Je kunt ze ook bekijken, lezen. Oh, nou ze moeten hier zo nodig vuurwerk uh, afsteken hoor ik net. En um, ik ga proberen met uh, jullie er doorheen te lopen. En wat ik wilde doen was, ik was gestart met mijn iPhone met het toetsenbord. Nou, ik werd er niet zo blij van. Toen dacht ik, ik uh, ga wel over naar de iPad. En uh, daar werd ik ook niet blij van, maar ik ga jullie laten horen wat kan en wat niet kan. De iPhone heeft wat minder functies dan de iPad versie. De iPad versie heeft twee dingen extra, namelijk het zippen en het e-mailen van tekst. Alleen, dat is niet toegankelijk, dus ik zou zeggen een leuke optie, maar voor nu niet zo handig om, ja, uh, aan toegankelijkheid mogen ze zeker wel wat doen. Wat uh, gebeurt er als je ClickOffice download en opent? Vervolgens gaat hij roepen dat je je moet aanmelden bij de, de Google. Je vult erin je uh, gebruikersnaam en je wachtwoord en vervolgens moet je nog een keertje op zoek gaan naar de knop accepteren, geloof ik. Ja, dat is het. En vervolgens kom je in het scherm waar ik nu ben. Ik loop er even doorheen. Ik ga proberen om uit te leggen wat, wat het is. Ik heb hier de iPad versie. Ik heb hem in een landscape. Um, de iPhone zou net iets anders op een andere plaats hebben zitten, maar uh, over het algemeen dezelfde knoppen. Ik sta linksbovenin. Ik loop er doorheen. Left arrow. is eigenlijk een A2X. Ja. Een van twee. Dit is al heel gezellig, dit is een, uh, een knop met een pijltje naar links. Ruit arrow, dit is een icon A2X, grijs. Knop. En een, uh, een pijltjesknop naar rechts. Left arrow, dit is een A2X, grijs, 1 van twee. Wat hij doet is eigenlijk in het werkveld, uh, als ik daar de linkerknop uh, indruk, dus de pijl naar links indruk, dan springt hij direct naar het eerste stuk dan zet hij daar zijn een selectie neer. En als ik op de paramaritaire. Ruiterrubber, een icon A2X. Grijs. Dan opent hij een derde schermpje. Nou, ik ga hem even sluiten. Ruiterrubber, with... een icon A2X. Knap. 2 van 2. Dus dit is eigenlijk. Het is een beetje een openklapfunctie. Daar kom ik zo op terug. Ik loop even door. Zoeken. Zoekveld. De zoekveld. Ik dubbel om te bewerken. Uh, Tik dubbel om te bewerken met andere woorden. Je moet in de tekstmodus komen om hier wat te kunnen intypen. Dat is niks anders dan ieder ander uh, tekstveldje. Ik uh, typ even wat in. Ik ga eerst even hierin Snel navigatie uit. Zoekveld. Bewerkbaar. Zoeken. T. E. S. T. Oké, okay, ik geef het enter. Annuleren. Knop. En vervolgens laat hij, dat laat ik je zo wel zien, ik heb test ingetypt en vervolgens laat hij alle uh, dingen waar... ...test in voorkomt, laat die in mijn lijstje zien. Dus de zoekfunctie, dat ziet er wel aardig uit, dat werkt aardig. Ik loop er even door, ik kom weer linksbovenin, ben ik weer neergezet... ...dus ik spring weer door alle dingetjes in de bovenbalk. Luid test, liefstekst, L 2x, knap. De help-app, oftewel, de, hier, dit is de help, die stuurt je gewoon naar een webpagina. Settings icon 2x. Hier zitten wat instellingen, ook niet echt uh, hele inter interessante instellingen. Ik wilde wel even doorheen lopen. Mijn in knop De gereedknop knop rechtsbovenin, dus als ik dadelijk hier ben doorheen gelopen ben, moet ik weer terug naar de gereedknop. knop uh, Bestandkachier uh, is 100 mb, die kun je veranderen. 100, uitschakelen. Dus je kunt de slaapstand uitschakelen of aanzetten. Slaapstand vergrendeling met wachtwoordcode. Vergrendeling met wachtwoordcode kan aan. Vergrendeling. En vervolgens heb je nog de servicevoorwaarden, privacybeleid en beoordelen. Beoorde, Instellingen. Gereed. Ik ga naar gereed en ik ben daar weer uit. A, left, left, left. Ik zit weer in die bovenbalk. Oké, okay. nu kom ik eigenlijk in het werkgebied. Uh, het werkgebied laat ik even wat het is. Ik, uh, onderin zit ook nog een balkje. Voeg toe knop. Daar zit links onderin in je scherm zit een voeg toe knopje. Dit voeg toe knopje betekent dat je nog een locatie gaat toevoegen. Wat hij nu heeft is twee locaties. Hij heeft namelijk uh, de lokale locatie. Dat is op de iPad zelf. Of op de iPhone zelf. En hij heeft de locatie Google Drive. Dat is wel handig, want dan kun je je bestanden uitwisselen over online. Hè? Dat is wel handig. Uh, dus, dit plusknopje betekent als ik. Nou ja, ik heb dat plusknopje al eens ingedrukt. En daar staat dat ik nog een keertje een Google Drive zou kunnen toevoegen. Ik heb het niet gedaan, dus ik weet niet of er we wel meerdere Google Drive's erin kunt gooien. Dat lijkt me wel, anders zou de keuze niet bestaan. Ik loop verder door de, de onderbalk. Pref. Knop. De wijzerknop is eigenlijk zoals in alle appjes eigenlijk de wijzerknop is. Is dat je kunt selecteren wat je weg wil gooien en dit is van toepassing op de mappen. Vervolgens Trash. Knop. Ik krijg ik de trashknop, oftewel de prullenbak. Uh, is leuk, de prullenbak dat die hieronder zit, net zoals de volgende knoppen. Zip. Knop. Een Zipknop. mail en een zendmailknop. Deze drie knoppen staan naast elkaar uh, ergens in het midden op de onderste balk en uh, de prullenbak uh, is om weg te gooien. De zip betekent dat ik een gezipt bestandje kan maken en, um, of een heleboel bestandjes in de zip kan gooien bijvoorbeeld en de mail is dat ik een bestandje zou kunnen mailen. Dit is een hele leuke actie maar ik, dit is niet toegankelijk zoals ik al eerder wilde vermelden. Hè. Dus dat uh, schiet niet op. Wat je kunt doen is dat je een bestand uh, pakt en dubbeltikt en vasthoudt. En dan kun je hem slepen naar de prullenbak of naar de SIP bestand of naar de e-mail. Dat is met een voice-over aan, maar de voice-over aan gaat niks zeggen. Ik zal er eens een pakken. Readme, TXT, gewijzigd 07, Leanne, 11, 12. Readme, TXT, Ik dubbeltik hierop. gewijzigd 07, 11, 12. Ik hoor niks, ik hoor geen piepje, geen niks, die natie, en uh, wat komt er tevoorschijn, die prullenbak en die SIPMI en de e-mail, de, de e die worden wat vergroot. En vervolgens zou ik hem daar naartoe kunnen slepen, maar ik hoor echt niks aan navigatie, wat hij doet, ja of nee. Jij zegt ook niet of ik goed mik of wat dan ook. Dus het is leuk, maar het is niet toegankelijk. Um, in de onderbalk zit ook nog een andere keuze. Centraal knop. Bartimeus uh, Utrecht, geselecteerd. Geselecteerd. Utrecht, listekst. Zoekveld, bewerkbaar, zoeken. Invoegpunt aan eind. Hallo, doe. Sluitmelding. Ja, dank u. Annuleren, knop. Het folder, mijn iPad. Oké, okay. uh, die twee knoppen rechts onderin kom ik zo op terug, want ik kan er even niet bij, omdat ik toevallig die zoekfunctie heb ge. ge, ge Gepakt en daar test heb ingevuld. Ik uh, ga weer zorgen. 2X, Zorgen dat ik even het uh, middengedeelte ga laten horen. Hier, uh, dit is het middengedeelte en dat is mijn iPad, hoor ik hier. Dat is de lokale bestanden, zijn dat. En de Warte Meter Utrecht is de, in dit geval de Google Drive. Ik geef daar een enter op. Een snel navigatie-enter. Wel te verstaan of voor de mensen die nog de VO Spatie gebruiken. Um, vervolgens kan ik hier doorheen lopen. Gedeeld met mij. Dan hoor ik een aantal submappen die in de Google Drive zitten. Gedeeld met mij. Met sterren. Met sterren. Recent. En recente. Dus in deze kolom, want het is in kolommen opgedeeld, in deze kolom. 75 met stek, geselecteerd ge ge ge mijn iPad. Heb ik dus mijn iPad geselecteerd. Utrecht, utrecht en vervolgens. Met submapjes. Ik loop even door. Genezen. 16.04.13. Ik heb eh, net Bartiemee Utrecht een Google Drive gepakt en dus zie ik hier alle inhoud van de Google Drive. Nou, daar zitten nogal wat dingetjes tussen. Er Knop. Er zit een sterretje voor, dat doet die star normal. Je kunt dus uh, sterretjes geven aan je documentjes in Google Drive. En dan vind je hem inderdaad aan die linkerkant, in die waar we net waren, in die uh, mappenkant. Daar vind je dus ook met ster en dan krijg je alleen degene die met ster zijn. toch gewijzigd. Star normal, Android, snel toetsen, toeten, wordt in doos. Nou, toetsenbord in Windows. Je hoort alweer dat ik daar heel goed ben in. Toetsenbord uh, typen. daar ben ik niet zo goed in. Um, wat doe je? Je kiest er een uit en je geeft een Enter. En vervolgens opent die de... Google Drive. Kan eigenlijk niet openen. Oh, nou dat zie okay. ik ook. Oké, knop. Oké, okay. wat ik nu heb gedaan... Hier is een 2.0 Google Spray 22 juli. 2012. Knop. Ik heb per ongeluk een, een, een documentje gepakt dat het een, een, hoe noem je dat? Dat geen Word-document was, maar een Google-documentje. Dus ik ga hem even sluiten. Ik zit nu in de Google Drive. Dat is een apart uh, appje. Ik moet weer even. Klik okay, of Klik of vissen. hebben. Actief. Klik of Klik of logo op 2X. knop. Je gaat even anders aanpakken. Uh, dus eigenlijk is het niks anders dan je tikt erop en hij opent hem. Ik ga even terug naar. gedeeld met. de onderbalk. Wifi-status. Wifi-status. Zip. Sends mail. Knop. Nou, ik had het al over die prullenbak uh, zitten en de e-mailen. En vervolgens hoor ik de Wifi-status. Nou, dat is niet zichtbaar. Er is niks zichtbaar, maar er zit dus een knop. Wifi-status. Dan rechts onderin zit een add folder. En een nieuw document. Een nieuw document. Het folder. Een folder toevoegen. Eigenlijk heel gemakkelijk. Ik geef een enter hierop. Snel navigatie enter. Bewerkbaar. Hij gaat in de tekst al staan. Hij geeft aan nieuwe map. En vervolgens kan ik hier. N. Nieuwe map weghalen en iets intypen. Nou, ik noem dit even map. E de allereerste keer dat ik dit ging doen, toen kon ik geen naam typen. En ik weet niet waar het dan lag. Ik dacht, misschien ligt het gewoon aan de verbinding dat je dit direct op de Google Drive doet. Dat weet ik niet. Maar ik typte wat en het kwam niet in zicht. En nu doet hij het goed. Ik weet ook niet waarom. Ik geef een enter. En vervolgens twee, heb ik 16. een map aangemaakt op mijn Google Drive. Nou, ditzelfde verhaal zou ik ook kunnen doen met ge, mijn iPad. Door mijn iPad te pakken in de eerste kolom, daar een enter op te geven. Zodat die geselecteerd is. Mijn iPad. Vervolgens loop ik hier de helemaal doorheen. Trash, zip, folder. Totdat ik bij ad Folder ben. En vervolgens kan ik hier weer een folder toevoegen. Ad Test Map 1. Oké. Zo heb ik nu een lokale map aangebracht. En een map op mijn Google Drive. Vervolgens ga ik eens een uh, documentje maken. Ik ga weer er helemaal doorheen springen, want het duurt een uur. Oké, okay. ik ben weer rechts onderin. Nieuw docu document. Document selecteren. Ik kies nu voor een nieuw document. En waar kan ik uit kiezen? Presentatie. Uit een presentatie. Werkblad. Een werkblad, oftewel een Excel. De andere is de PowerPoint natuurlijk. Document. En de document. Textbestand. En het tekstbestand. Ik kies voor document. Uh, dit betekent uh, DOC. X, oftewel de 2007 is dat volgens mij, vanaf de 2007, of Nou ja, oké. De docs en de doc kan ik alle twee maken met dit. Ik kies voor document, ik geef een enter. 70%. procent. snelmaat, die gaat die enter. Vervolgens kom ik direct in het tekstveld en ik kan wat typen. Ik heb een. Een nieuwe regel. Nou, dit. eh. F, Dit well. wat ik nu gepiet heb, eigenlijk. kan ik dat direct opslaan. Ik loop weer well. terug met mijn paal naar links. Heel end. Namelijk naar links bovenin. En daar kan ik ook een sneltoetsen voor gebruiken om snel bovenin te komen. Uh. Ik geef. Ik sta op de sluitenknop, links bovenin. Ik geef een enter. Sluiten. Wijzigingen in naamloos. Docs opslaan. Oké, nee, hij zegt, uh, geeft aan van oh, dus uh, je bent er klaar mee. Wat wil je ermee gaan doen? Niet opslaan. Ik heb een keuze niet opslaan. Opslaan als. Opslaan als. Opslaan. Opslaan. Annuleren. Annuleren. Knop. Opslaan. Nou. Opslaan als. Knop. Ik ga voor opslaan als. Ik geef jullie een snel navigatie enter. Maken. Naamloos. Docs. Ik word eigenlijk weer teruggebracht naar het veld waar ik net in zat, namelijk een overzicht van al mijn uh, documentjes. Ik, ga hier, uh, ik word hier neergezet in een tekstveldje uh, en uh, daar mag ik mijn tekst gaan invoeren. Ik moet wel even onthouden dat ik ook de extensie erbij typ. Hij staat er nu al in. Opslaan als tekstveld, bewerkbaar. Naamloos, naam op de. Ik haal even de overweg weg. Ik noem dit even test. Nee, e, e, nou, laat ik het even doen. Oefen, tekst. E, e, 1. En vervolgens geef ik weer een enter. Oh, tekst het... 1. Tekstveld. Nee, dat was niet de slag. Oefen, tekst 1. Tekstveld. Snel navigatie uit. Tekstveld. Oefen, oh. tekst. D-O-C-X. Enter text tekst, box. Oké, okay. nu heb ik hem goed ingevuld, dus de extensie moet ik niet vergeten. Vervolgens ga ik teruglopen, dus met de pijl naar de links. Ook heel logisch allemaal. Oh, ik moet hem even in de. Uh, hoe noem je dat? Snel navigatie aan. De snel navigatie aanzetten. Dat is met de linker en de rechter. Het, uh, tegelijkertijd indrukken. Opslaan als... En vervolgens kan ik weer navigeren door Nog. de. knop. Uh, dingen heen. Ik doe, uh, ga naar bewaar knop, dus ik ga met de pijl naar links en ik kom op bewaar. Ik druk daar met mijn snel navigatie op. Klik op logo op 2x. En vervolgens heb ik hem bewaard. Um, even kijken wat wilde ik nog meer doen. Eh uh, druk eerst op de knop. Dat is Oh ja. Ik wil nog eventjes terug naar het nieuwe document. Nieuw document. Ik geef een enter. Ik kies voor een document. Tekstveld, bewerkbaar. Wat ik net heb gedaan is eigenlijk direct al typen. Ik spat dit dit het SPAA. AT. Dat en uh, vervolgens ben ik uh, teruggelopen met mijn pijl naar links om hem naar de knop te sluiten en heb ik dat uh, direct opgeslagen. Maar dit, uh, dit scherm ziet er uh, anders uit, of tenminste, er zijn nog meer dingen aanwezig. Er zit een bovenbalk in en er zit natuurlijk een wit blaadje gebied in. Er zit geen onderbalk in, dus ik ga even hier teruglopen. Ik zet mezelf eventjes... Snel navigatie uit. Nee. Snel navigatie aan. Oké, okay. ik zit nu linksbovenin, daar zit de sluitenknop namelijk. En vervolgens ga ik hier doorheen lopen van links naar rechts. De tweede knop die je hoort, dat is niet goed gelabeld. Dit gaat over, hij zegt wel iets over de font. Uh, of je een dik gedrukte wil hebben. Dus een dik gedrukte letter. De italic, oftewel de gedrukte knop is dit. De underlined, 8 en de underlined. Knop is dit, oftewel onderstreept. Nou, ik weet niet of dat van belang is, maar dit, dit kun je dus met tekst doen. Knop. Dan krijg je uh, de knop die hij roept. Dat is eigenlijk de koptekst of de naam van je document. Dat wordt dus niet uitgesproken. Uh, dat is een beetje lastig. Ik ga eens kijken of hij dat doet als ik mijn vinger erop zet. Nee, ook als ik mijn vinger erop zet doet hij het niet. ik doe eigenlijk een A2X knop. Oké, okay, de RIDO... Oftewel het uh, ongedaan maken, dat is de volgende knop die je krijgt, ook niet goed gelabeld. De spel check een A2X knop. Spellingscontrole, um, Ja, ik heb er even naar gekeken, maar is ook niet toegankelijk. Wat er gebeurt is dat als je het aanzet, dat er verkeerd gespelde woorden, krijgen een rode zigzagstreep onder hun, de tekst. Maar voor de rest geeft de, de hoe heet dat, de voortje overgeeft er niks aan t Mode Icon A2X. Ja, dit lijkt me ook een heel leuk uh, dingetje. Ik ga er even op drukken. t review Mode Icon A2X. Wat er gebeurt is dat er onderin een extra balk bij komt. En dit is om wijzigingen bij te houden en uh, nieuwe toelichtingen te geven. Nou, mensen die met tekst werken, die vinden dit. Uh, of ja, die teksten schrijven en die dat versturen naar iemand die die tekst weer moet controleren en daar wijzigingen aan maakt, daar is dit weer goed voor. Of dat toegankelijk is, ja, het kan bij de knoppen komen, maar of het echt ook werkt, daar heb ik geen idee van, want ik gebruik dit nooit. Oké, okay. ik druk op de verbergknop en het is weer weg. Ik nu direct wat. Inbox. Oké. Te te te knop te te te mode A2X. A2X. Ja. De zoeken- en vervangen knop. Dat is deze. Uh, dat kan ik wel gebruiken. Ik druk er even de op. Line. Ik Zoek krijg twee vervang. keuzes. Zoeken en vervangen. aantal woorden. En het aantal woorden laat ik even bij degene komen die goed werkt. Namelijk aantal woorden. A aantal woorden. Volledig document Toor de Vijf tekens zonder spaties. Zestien tekens met spaties. Twintig. Oké, okay, hij zegt dus ik heb vijf woorden gebruikt. Ik heb zestien zonder spaties tekens gebruikt. En als die spaties meetelt, heeft hij er twintig. Nou, okay. dat denk ik oké. Okay. Tekstveld. Bewerkbaar. Is ook weer allemaal voor mensen die Bevind. dat gebruiken. Ik ga weer naar zoeken en vervangen. Ik geef een enter. Ik pak nu. Een aantal woorden zoeken en vervangen. De zoeken en vervangen. Tekstveld. Er in. komt onderin een, een, een veldje bij, een balkje bij en hij zet me daar in de zelf. Ik heb hier in dit stukje heb ik iets verkeerd getypt dus ik ga proberen om dat te vervangen. Ik heb t t, -t getypt en vervolgens loop ik door naar rechts. Je hoort die trash knop, dat betekent. Dat uh, heb ik bij die iPad-versie vooral meegemaakt en niet bij de iPhone. Is dat hij dat beginscherm gaat voorlezen en doet alsof dat nog in beeld is. Maar dat is niet in beeld, maar je hoort dus wel die knoppen die daar onderin zitten. send me status, add folder. Nieuw document. Ik loop gewoon door naar rechts. Zero again. En nu kom ik pas bij uh, wat er echt in de balk staat. Dit is de volgende zoeken. Next met Ferro Aken. Ik bedoel, de andere was de vorige zoeken, dit is de volgende zoeken. Vervangen. Knop. De vervangen knop zit hier. Gereden. En de gereed knop. Nou, ik kies vervangen. even voor vervangen, want dat wilde ik. Wat krijg ik nu? Knop. Ik heb er een uh, tekstzakje bij gekregen, namelijk waar ik het vervangen ding moet zetten. Tekstveld. Tekstveld. Tekstveld. Tekstveld. Nee, dit, dit, dit, dit, dit, dit. Ik loop maar een beetje links, rechts en uh, Trash. alle kanten op. Trash. Trash. Om bij vervangen te komen. vervangen. Ik dubbel om te bewerken. Tik dubbel om te werken, oftewel de snel navigatie enter. Snel navigatie aan, ik wil dat vervangen D. door type. Vervolgens loop ik. Dan zet ik mijn snel, snel navigatie, navigatie aan. aan en ik loop door. Dan heb ik een vervangen knop. Alles vervangen. En een alles knop. vervangen knop. Nou, vervangen. ik kies voor vervangen. Vervangen. Wat gebeurt er? Nou, volgens mij niks. Ik ga dan een keertje door... Oh, nu wel. Nu gebeurt het in mijn tekst, wordt die vervangen. Uh, vervolgens zeg ik een gereed en alles is weer aangepast. Dus het zoeken en vervangen werkt wel, maar je hoort er niet zoveel van, zoals jullie al gehoord hebben, denk ik. Uh, het zoeken zelf. zoek aantal zoeken en vervangen. Nu uh, hij heet zoeken en vervangen, maar nu uh, heb ik gekozen, dan ga ik dus niet naar de knop vervangen, dus typ gewoon in wat ik zoek in de tekst. Ik, ik zoek nu bijvoorbeeld het woordje nu. En u tekst, trash. het nieuw document. Reef next net gereed. En ik zeg gelijk gereed in plaats van dat ik naar de vervangen knop ga. Ik typ nu direct wat tekstveld. Nou, hij, gaat, hij spreekt wel uit waar het is, maar hij zet mijn cursor niet op die plek. Dus dat schiet niet op. zoek tekst. Ik uh, gebruik nu. Ik. Test, test, okay. test. Ja. Oké. Naast de zoeken en vervangen knop bovenin zit nog de printknop. Als ik die indruk. T print, 8, afdruk, afdrukken. Kan ik afdrukken, oftewel naar mijn printer sturen. Opslaan als PDF. En hier zit ook verstopt als ik wil opslaan als PDF. Afdrukken. Opslaan als PDF. Ik ga hem even opslaan als PDF. Ik geef een enter. Tekstveld bewerkbaar. Nou, eigenlijk hetzelfde principe. Ik krijg hier weer uh, dat ik in een naamveldje kom. Ik kom weer in dat uh, beginscherm waar een overzicht van mappen was en alle mijn bestanden. Test. gedeeltelijk e Gedeeltelijke differentiaal. Dat was een Q. Accent, accent EQSS. Nou, hij doet nu allerlei rare tekens geven, dat bedoel ik nou maar... Textveld, toetsenbord, zichtbaar. Wat ik nu even doe, is even mijn toetsenbord ervoor gaan halen, dus die op mijn iPad zelf zit. T, accent, EQ Q, E. En dan opeens A. doet hij het wel goed. S, S. Ik A. weet niet waarom D. dat is, Toes. maar dat zag ik net ook toen het D. niet lukte om een in te geven. D, D, F, F, Kay. D, F verberg het. Oké. Vervolgens ga ik weer naar bewaar. Knop. Sluiten. Voilà. Um, dan t hebben we nog één knop hier. De mijn iPad, mijn uh, toolbox T-toolbox. Ja, daar zit wat over de lettertypen. Eén van twee. Alinea. Je kunt ook iets over de Alinea, het inspringen en dat soort dingen meer zeggen. Knop. Eén van twee. Nou, de, de knoppen zijn niet goed gelabeld hier. Uh, ik zal niet eens weten wat dit precies voor ding is, maar... Rooft. knop. Dit is de bolletweer, oftewel het bolleteken, bolle wil ik zeggen, dik gedrukt, schuin gedrukt, onderlijnd, onderlijnd, onderstreept. Hier geeft hij aan wat voor lettertype is. Hier staat Times New Roman, maar hij spreekt het niet uit. Knop, twee van twee. En vervolgens geeft hij hier ook niet aan wat de grootte is. Hij staat op 12-punt grootte. En dat geeft hij dus ook niet netjes aan. Ik zal even voor de zekerheid voor jullie ook nog even naar de Alinea gaan. Ik geef het. snel navigatiecentrum op de Alinea. De alignment De first line indent. Nou, deze spreekt hij wel uit. De first line indent. De decrease paragraaf indent. Ja, arm list. Dit is een bulleted list, oftewel met puntjes erbij. En nummers. Nou, heel interessant. Oké. Dan heb ik nog een ander ding gecheckt, want dat vond ik ook wel handig. Ik dacht, nou, dat is leuk als je je toetsenbord kunt gebruiken. Sorry, ik loop weer erheen. En je merkt dat hij weer doet alsof hij op het eerste scherm zit terwijl hij dat niet zit. Ik zit nog steeds in mijn tekst. Ik test, test maar getest maar box. Ik nu direct wat. Oké, okay. nou, ik sta eindelijk op mijn tekstlijn. Navigatie uit. Tekstveld. Ik heb mijn snel navigatie uitgezet. W A T Met andere woorden, ik kan er nu doorheen uh, lopen met mijn pijltjes. Dus zodra ik mijn snel navigatie uitzet, kan ik ook hier doorheen bewegen zoals ik dat doe door mijn gewone tekst. En. Wat ik hier ook wilde proberen was bijvoorbeeld het. Uh, nou, laat ik hier eens dus even. K. Ik wil bijvoorbeeld het woordje type wil ik selecteren. Nou, dat lijkt mij met een toetsenbord simpel. Namelijk, nou, je houdt de shift vast en je drukt op de pijl naar rechts. K, geselecteerd. Oké, okay, in plaats van dat hij één ding pakt, pakt hij nu de T en de I. Ik snap het niet, maar dat doet hij dus. B, geselecteerd. Nu heeft hij hem geselecteerd. Nu ga ik hem kopiëren met command C. Hij spreekt het niet uit. Ik ga even op de volgende regel staan. Command C. En hij plakt hem automatisch daar neer. i I, T. Kom maar, type. Oké. Okay. Wat er ook niet gebeurt is dat als ik met de pijl omhoog en omlaag werk. In mijn uh, tekstmodus zeg maar. Is dat hij die hele regel voorleest. Dat doet hij dus niet. Um, even kijken. Ik ga eens even kijken of mijn zoekfunctie werkt. De VOF. En ik zeg nu. Nu. Dat werkt wel. Hij gaat dus achter het woord staan wat ik heb gezocht. Ik heb het woordje nu gezocht. En als ik even met de pijl naar links loop. Hoor ik dat ik op nu sta. Nu. Nu direct botpunt. Nou, dit vind ik weer raar, want nu in plaats van dat hij met de paal naar rechts en links. Potpunt. Direct. Uh -huh. Snelnavigatie aan. Nee, Snelnavigatie aan. Dan loopt hij in één keer per woord. Nou, normaal gesproken moet hij dat met de alt en de paal naar links en rechts doen. Je kunt ook met de command omhoog en omlaag naar het begin van het document, naar het einde document. Dat doet hij allemaal wel. Dus dat kan ik er allemaal wel mee. Um, voor zover het tekst bewerken. Ik ga even weer de snel navigatie aanzetten. Spatie, spatie. Oké. Okay. En vervolgens loop ik naar. Sluiten, geef een enter. Oh, sorry. 100% annuleren. Knop. Mijn, uh, mijn roto staat op volume, vandaar dat ik uh, per ongeluk mijn omhoog en omlaag gebruikte. En dat mijn opslaan. dingen Knop. minder werd opslaan. Ik geef een enter. Tekstveld, bewerkbaar. Naamloos. Nou, dat dit is wel oké. Okay. Ik loop terug. Bewaar. Bewaar. Bestaat al. Nou. Naamloos. Bos dus bestaat al. Ja, annuleren. heel fijn. Vervangen. Ik zeg vervangen. En hij wordt vervangen. Um, terwijl je dit aan het typen bent, tussendoor gaat hij hem ook nog op, uh, uh, slaat hij hem ook nog op, hier en daar. Dus automatisch wordt een, een versie opgeslagen, dus mocht je hem in een keer kwijt zijn, dat kan dus niet, want hij doet om de zoveel tijd, doet hij hem uh, opslaan voor je automatisch. Uh, ik denk dat dit een lang genoeg verhaal is en uh, ik ga kijken wat jullie mij te vragen hebben of aan te vullen hebben. Ja Nens, dankjewel. Um... Ik heb zelf niks te vragen. Het, het lijkt me nou niet echt heel makkelijk om hiermee te gaan werken. Maar goed, alles wendt zeggen ze wel eens. Uh, ik vind het jammer dat die toegankelijkheid een beetje achterblijft. Um, is dit nou een app, uh, het werkt met Google Drive, is dit nou ook een app van Google? Ja, zoals ik al in het begin zei, het is uh, gemaakt door nou ja, mensen die dit verkochten. En vervolgens heeft Google het overgenomen en die heeft, biedt het nu gratis aan. En echt het, het voordeel daarvan is dat hij Word documenten en uh, Office documenten kan maken. Ja, in het begin was ik er niet zo helemaal bij, omdat ik probeerde mijn laptop weer op gang te krijgen. Nou is natuurlijk de vraag, um, misschien een beetje off-topic om het zomaar te roepen. Heb jij deze app ook al uh, in een Android-versie gezien en is die dan toevallig wel toegankelijk? Hij zou uh, zeker wel in Android aanwezig zijn, maar ik heb hem nog niet gecheckt. Dit zal ik doen. Oké, okay, want dat is op zich wel interessant om te weten of ze dan op hun eigen platformen wel toegankelijk maken. Oké, okay, ik uh, laat de microfoon nog even los voor mensen die, uh, die vragen hebben over QuickOffice. Hij mag dan gratis zijn, maar ik vind het heel eerlijk gezegd echt een baggerpakket. Ik vind het totaal ontoegankelijk en nu heb je alleen maar het spreadsheet deel bekeken. Of alleen maar het tekstdeel bekeken, maar als je het spreadsheet deel bekijkt, dan lopen helemaal de tranen over je wangen. Nee, sorry, hij mag dan gratis zijn, maar ik vind het echt... Uh... Zeer zeker een grote afrader. Oké, okay, ja Dirk, je was luid en duidelijk, dankjewel. Ja, een van de dingen die ik dan wel een pluspunt vind is dat de zoekfunctie erin zit en die, die ook wel werken, zeg maar. Ja, als je de zoekfunctie met uh, option, wat is dat, hier? Control option F doet, dan werkt dat prima. Maar als ik dit vergelijk met uh, bijvoorbeeld Access uh, nodes, nou... Dan ga ik echt niet met Quick Office werken hoor. Dat is, sorry, ik vind niks. Nou, dat mag ook gezegd worden. Het is ook belangrijk dat we dat soort dingen hier ook melden. Want ik zag net uh, even snel een, een vraag toevallig over Quick Office binnenkomen op het Voice Over Forum. Dus dan kunnen we inderdaad die vraag beantwoorden met het is eigenlijk niks. Ja, nou, uh, ik, Derek, ik ben er ook niet mee oneens. maar uh, Want Access Note is speciaal gemaakt voor de, voor de, de doelgroep sowieso. Alleen, um, volgens mij maakt hij geen docjes aan, of heb ik dat verkeerd? Nee, dat klopt. Dat maakt hij niet aan, dat is jammer. En als ik naar de betaalde dingen van Apple kijk, die pages, ja, dat is toch ook niet waar je echt heel erg blij van wordt. Dus wat ik meestal doe, is uh, dingen schrijven in, uh, in Notes en dan in één keer knippen in pages en dan bewaren als docx of als. Uh, PDF, net wat ik, wat ik prettig vind. Aan de andere kant, ExasNoods heeft overigens ook zijn hele rare dingen. Dan kun je weer geen trama's gebruiken en zo. Dus dat is ook wel weer een nadeel. Maar dat zouden ze een keer gaan oplossen. Nee, ik vind het jammer. Het, het is. Uh, ik denk iets minder dan Pages. Hoewel Pages heb ik ook regelmatig ruzie mee. Maar als je gewoon simpele documenten typt, gaat dat wel, vind ik. En nummers wil ik het dan maar niet over hebben. Dat spreadsheets en iOS uh, en toegankelijkheid, dat schijnt elkaar toch echt wel uh, heftig te lijten. Nou, je kunt je ook afvragen of spreadsheets op zo'n klein schermpje nou echt zinvol is, toch? Ja, dat ben ik op zich met een je eens, maar je komt ze wel af en toe tegen. En de spreadsheets, als ik ze wil bekijken, dan doe ik dat meestal gewoon in de preview. Dus dan dubbeltik ik ze in de mail en dan komen ze in zo'n soort schermpje waar je er even doorheen kunt lopen. Nou, dat gaat nog. Vind ik het allerbeste. En ook de rij- en kolomnavigatie werkt daar vrij behoorlijk. Dus dat gaat dan nog. Maar spreadsheets is natuurlijk sowieso voor blinden niet echt de meest aangewezen weg om uh, dingen te representeren. Aan de andere kant, het is juist erg handig om dingen wel netjes en snel in kolommen te krijgen. Ik, ik, ik ben altijd een beetje ambivalent in. Ja, ben ik met je eens. Een beetje off topic. Ik bedoel, als je inderdaad met spreadsheets wil werken. dan zou ik het inderdaad toch nog maar gewoon onder Windows doen. En dan het liefst met een, een pakket als, als Jaws, omdat die ook heel veel sneltoetsen biedt. om snel te bekijken of er dingen op rijen en kolommen aanwezig zijn en zo. Nee, Oké. Okay, um. Ik ben het verder helemaal met jullie eens, dus uh, ondanks dat het gratis is, uh, denk ik dat ik het maar weer van mijn iPhone ga verwijderen. Wat niet, ik blijf het wel uh, de updates in de gaten houden en hoop en bid dat ze die toegankelijkheid verbeteren. Uh, er zitten trouwens nog wel een aantal leuke sneltoetsen in die wel aardig zijn, maar die horen meer bij de IOS e dan bij uh, QuickOffice geloof ik. Je kunt met... Moet het even goed zeggen. Option pijl naar beneden en pijl naar boven naar paragrafen springen. En je kunt met Control naar beneden en pijl naar boven naar uh, linksboven links onder springen. Tenminste als de snel navigatie aanstaat. En dit pakket is al een keer geupdate. Bij de oudere versie kon je wel als de snel navigatie uitstond met pijl op en neer dat hij dan regels voorlas. Dus, maar dat is wel jammer, want dat is toch wel een erg handige optie vind ik. Ja, Hij leest de regels wel voor als je de snel navigatie aan hebt, niet als je hem uit hebt. Dus als je in de tekstmodus zit, dan doet hij dat niet. Dat zou hij ook moeten doen, want dat is wat je normaal gebruikt in een tekst. Wat er ook in zit, uh, wat ik niet heb vermeld, is een, uh, dat je de tekst kunt vergroten. Dus zeg maar de, de knijpbewegingen van, uh, van iets dichtknepen naar open doen, dan vergroot je hem. Niet heel veel vergroting, maar best wel wat vergroting. En wat hij dan doet, is dat hij de tekst wel passend houdt in het scherm. Dus dat is wel weer netjes aan dit programma. Dus daar is hij ook alweer handig in. En inderdaad, echt de, ja, de, de, de, het zoeken in bestanden en het zoeken in, het, uh, in de tekst. Ik, uh, ik vind zeker wel dat de toekomst in zit. En er uh, moet gewoon wat gebeuren aan de toegankelijkheid. Daar ben ik zeker mee eens. Ja, maar dat betekent dus inderdaad dat, we, dat wij even moeten gaan contact opnemen met de bouwers. Want anders dan gebeurt er natuurlijk uh, niets. Ik weet niet of dat inmiddels al gebeurd is. Niet dat ik weet in ieder geval. En dan nog één dingetje dat, uh, dat jij ineens allemaal rare tekens had. Dat uh, hebben we hier in, uh, in het huis ook al eerder gezien. De iPhone van Lotte en uh, op, op andere invoervelden. Als ik het me goed herinner gebeurde dat ook al een aantal malen in uh, WhatsApp. En we hebben het ook nog in een ander uh, invoerveld uh, gehad. Wat je daaraan kunt doen is even uh, je control option en command knop uh, al drie tegelijk indrukken. En dan is het meestal weer over. Want hij gaat dan van die alternatieve tekens zetten. Gaat hij de meest waanzinnige tekens uh... Ja, oké, okay, dankjewel. Hebben we meegenomen. Uh, nog meer mensen die iets kwijt willen over. Uh... Uh, quick Office. Oké, okay, nou dan uh, gaan we nu eindelijk met uh, dat stukje van, uh, van Dirk beginnen over uh, de app Zover. Vakantie, vakantie, vakantie. Dat doet mij direct denken aan de Zoover-app. Zoover is een uh, platform waar je reacties kunt achterlaten, en tips kunt geven, en cijfers kunt uitdelen voor vakantielocaties en ook plaatsen gewoon in Nederland bij jou in de buurt. Het begint gaan heeft een aantal tabbladen. Het home-tabblad, dat is waar je nu bent. Around me, knop. Around the, om je heen. Favorites, knop. Favorieten. Info, knop. En info. En boven alle knoppen staan vaak ook nog de Nederlandse woorden. Our home, menu bij down, knop. Dat doen ze bij de tabs niet, maar bij de rest wel. Oké, okay, wat is het te beleven van boven naar beneden? Restaurant, knop, zoek. Restaurant, zoek. Textveld. Een zoektekst waar je een plaats kunt intypen. En binnen zo'n plaats, als je niks intypt, dan uh, gaat je vanuit de huidige locatie rekenen geloof ik. Binnen die ding heb je de volgende items. Restaurant. Knop. Accommodation. Knop. Point of interest. Knop. Eten. Slapen. Doen. Eten, slapen, doen. Met de Engelse vertaling daarboven aan knoppen. Je moet de knoppen hebben. Destination. Knop. theater. Stemming weer specials. review, knop. Maak een review. Menu bar-down, Die menu bar-up en menu bar-down, die zullen we nog wel eens een aantal keren tegenkomen. Daarmee kun je het scherm op en neer schuiven, maar dat doen wij anders. Dus die laten we gewoon zitten. Kom, knop. En home. knop. Met daarbij de tabbladen. Ik wil naar drie plaatsen gaan kijken om te beginnen. De plaats waar ik woon, dus mijn huidige locatie. Ten tweede de plaats waar ik geboren ben is En ten derde de plaats waar ik graag kom. En dat is Ogrit in Macedonië. Dan zul je ook zien dat inderdaad uh, bij plaatsen die verder weg zijn er gewoon meer vakantiedingen zijn. Dus het is echt een vakantie app en wat minder een app om hier rond te kijken. Als ik het mijn tabblad kies. Terug. En bekeurige terugknop. De toegankelijkheid is vrij behoorlijk van deze app. In mijn buurt. Kies een type locatie. Eten. Slapen. Doen. Bestemming. Menu buik. Knop. Menu bij down. Knop. Eten. Slapen. Doen. Bestemming. Nou. Menu. Doen. Slapen. Even. Eten. Eten. Nou, houden we van. Terug. Knop. Kaart. Dat is een kaart waar je het kunt zien. Current location. Knop. Huidige locatie zuster van overringlaan Trip italiano. italiano hebben we hier. graan café de Lindehof. restaurant hotel de castanjehof. rock and roll. rock and roll. de vuurse drive. Garden. kimon. aronia. grieks restaurant nostalgia. ineil. het hoogt. restaurant senza. Setters. latenza. De Litteslaan. restaurant brik. ripassa. toma. romeo. De bloedlotus. Het jagershuis, van een Koeken. Noost 4, voet. U rijdt volle bord. vollebord. café dan zeepandarven. Knop. Utten. Knop. Zoekbestemming. Tekstveld. En je kunt weer een bestemming zoeken met daaronder weer. Torenlang, weg Noord-Zuid. Pauzeer om te volgen. Daar de heb je wel... Weg Zieroland. Torenlang, weg Noord-Zuid gestart. Koppelingen die je kunt gebruiken in combinatie met de Apple-navigatie, die wil ik nu even buitenwege laten. Die doen we nog wel eens een keertje. de menu En dat zijn de menus. Terug. Knop. Kaart. Quillend location. Huidige locatie. Zuster van overinlaan 1. Italiano. Graan café de Lindenhof. Nou, maar als bij de Lindenhof kijk Hier tik je dubbel. Zoekbestemming. Tekst geselecteerd. Detail restaurant. Knop. Dan kan ik kiezen uit detail restaurant. Detail accommodation, knop, Detail detailpoji, knop. Detail destination, knop, knop. aan. weg Noord-Zuid, Koning Noordweg, Martens Ik moet de moet Ik moet de pollen. Ik de pollen. Ik moet de Knop. Ik moet de pollen. Ik moet de pollen. Ik moet de pollen. de 7,6, dat is het gemiddelde cijfer. Nog geen beoordelingen. Type, geen café. En die 7,6... Juridische informatie. Die komt van... de dingen van de gemeente waar het in ligt. En het café zelf heeft nog geen beoordelingen. Nou, je hebt er een aantal tabbladen. Zoekbestemming. Geselecteerd. details Detailaccommodation. Geselecteerd. Detailaccommodation. Detailaccommodation. Bilthoven. Bilthoven. Oh. En op het slaan. De ik heb de daar de geen golf, dus ik moet ze even hoor. Knop, menu, waarop. Juridische informatie: Kozak, zij is er, zij is er, uit de beeld. Groene Kantse weg, weg, oost-west. Oh, dat zijn alleen maar de wegen die erheen leiden en eromheen, sorry, dat was niet zo te Kaart, accuilend location: huidige locatie: de hoge vuurze, vier sterren. current location: kaart, terug, knop, kaart. tussen is in Wat? Dat is in Verlindens Zonnehoeksterster, Villa Panda. Nee, dat is allemaal restaurants. De Kastanjehof, 3 sterren, Landhoed Bijnenburg. Allemaal dingen die er omheen zijn gesitueerd. Bij... Zoek bestemming. Text, detailrestro, geselecteerd. Detailpoie, knop. Geselecteerd. Detail detaildestination, knop. Golf, Osaka. Landhuis Vollerhoven. Ook dat zijn wat andere bestemmingen nog. Diepte tuin Batterij 23, current location, knop. Zoekbestemming. Detail destination, geselecteerd. Detail destination. Tourplan, weg noord-zuid. En daar hebben we. Tourplan, kant De beeld. De beeld. de beeld de de de steeds. de de de informatie. de put de de de bos. de beeld. de beeld. de de de de de de de de de de de doen de niet de heel de veel. de ga de de de de Terug, terug, terug. Dan kom ik in de lijst van restaurants als het goed is? Kies een type locatie: eten. Oh nee, ik kon nu weer eten, slapen en dat soort dingen. Nou, ik kies bijvoorbeeld voor doen: slapen, doen. Hap idee? Terug, knop: kaart, current location, huidige locatie: Cornishoosdijk, Klein Braakbestijn, Autoest, Missie Golfdagen, Memories of China, Memories of China. Nou, dan krijg je dus weer hetzelfde verhaal als je die dubbeltikt. Terug. Knop. Knop. Geen kenmerken. Zichtbaar. Zeg Golfpark de beeldse tuin. Osaka. Zwembad Brandenburg. Café van Hildenburg. Militaire luchtvaart Utrechtse Golfclub, de Fort Hoorde. zwembad Boter. Schabij. Landhuis. diepte Botanische tuinen. Fort Hoofde. society Zoekbestemming. Tekstveld. Detailrestaurant. Kijk, heb je die vier knoppen? Geselecteerd. Detailrestaurant. Detail. Detail, Detail. Geen kenmerken. Zichtbaar. Zeg Detail destination. Detailpoi. Detailaccommodation. Detailaccommodation. Detailpoint. Geen kenmerken, zeg maar. Juridische informatie. Nou, daar is niks over te melden. Nou, wil ik even naar een heel andere plek toe. Kaart. List Geselecteerd. Detailrestaurantiebestemming. -detail Tekstveld. Bijvoorbeeld naar niet. Een toegepunt aan eind. Waar zijn we even over? Geen conferentiehotelkop. Geen kenmerken, zichtbaar. Zeg maar. De krakeling recreatiepark, Knoop, vijf, dus die de kaart, terug, knop, kaart, current location, knop, huidige locatie, zuster van Overinla in, current kaart, terug, knop, terug, scherm terug, slaap doen, even, kies een type locatie, in mijn buurt, terug, knop, scherm terug, kom op het ja, u zocht u niet, tik ik dubbel, bewerkbaar. en ik heb ook te schrijven met een H, Nu heb ik geen toetsenbord en dat komt omdat ik met een extern toetsenbord aan het werk geweest ben. En soms vind je dan niet nodig om dat zichtbaar te maken. Dus vraag ik even mijn externe toetsenbord in. Toetsenbord zichtbaar. Volgende toetsenbord. Rechtboven kan ik een toetsenbord zichtbaar maken. Eens kijken wat je daarvoor maakt. Orit. Tekstveld. Bestemming. Kontext. 8,6. Orit. Maak je slash. Maak je Macedonië, Macedonië. Slapen. Kontext. 7,4. Millennium Pellet. 4 sterren. Koma. Parkorrit. 3 sterren. Koma. Villa Orit. Maak je 8,5. Kino. 4 sterren. 9,3. Alexander Villa. 8,9. Villa Mina. 4 sterren. Maak je dan slash. Maak Als ik die Villa Mila bekijk, ken ik toevallig. Weer terug. Filamina. Vier sterren. O-het. Yep. Knop. 8,9. Appartement. 1706 kilometer. Het is een endweg. E-mail. Knop. Bel. Knop. Je kunt ze e-mailen. Je kunt ze bellen. Website. Knop. Naar de website. Toevoegen. Knop. Dan gaat hij in je favorietenlijstje. Beoordelingen. 9. 9 beoordelingen. Tips. 8. 8 tips. Foto's. 50. 50 foto's. En het info, dat is alleen een... Weer. Uh... Info. Dat weet ik niet, zal ik zo even kijken. Ik geef het de reacties. Weer, toen in de buurt. Weer, tips, acht, beoordelingen negen, acht, terug, knop, oordelingen, acht, goed, 9,0. klantvriendelijk, augustus, 2013, Patrick. Als je leuk op vakantie wilt, je gelijk thuis voelt en je compleet wordt onderworpen door de gastvrijheid, prima wat mij betreft... Leuk complex, als je niet al te hoge eisen, stelt. persoonlijk een bestemming om niet snel te vergeten. Personeel, erg behulpzaam in alle opzichten natuurcultuur, alles in de buurt voor leuke prijzen. Nou, die leuke prijzen heb je daar zeker. Het kost gewoon echt drie keer niks. Ik ga even terug. Terug, knop. En ook bijvoorbeeld het weer kunnen De oordelingen, foto's, 50, tips, 8. De oordelingen, 9, toevoegen. De Tip, foto's, info, weer. Het weer op Terug, knop, weer. Bestemming of regio, tekstveld, audit. Ka 07 11 5/18 20%. Tussen 18 graden met 20% kans op regen. Veer 08 11 5/19 0%. Ka 09 11 5/18 0%. Top 10 11 6/18 55%. Na 11 11 9/15 70%. Ik vraag me af en toe wat ik uh, hier nog doe eigenlijk. Vo 13 11 7/ slash, 15, 30 procent. Het is er uh, mooi weer met niet al te veel regen. En het zijn korte regenbuien, maar dat staat hier dan weer niet bij. Ik ga nog even Mystery naar de order. info -pampag. Terug, knop. Terug, foto's, 50, info. Aandans, terug, knop. Informatie. Filamina, vier sterren. Filamina, vier sterren. Oort, Macedonië. Adresgegevens. Straat en huisnummer, lagaan Postcode, 6000. E-mailadres, info.filamina.com.nk. Website http www.vilamina.com.nk Telefoonnummer Plus 389-46270-444 Aantal sterren 4 sterren Algemene informatie Voorzieningen aanwezig voor minder validen Nee Huisdieren toegestaan Nee Geldautomaat in directe omgeving Nee Aantal kamers in vakantiehuis Meer dan 5 Verzorging Lugies ontbijt Aantal personen 2 tot 4 Faciliteiten Restaurant Nee Snackbar? Nee. Walkom terras? Ja. Bank slash kantine? Ja. Winkel? Nee. Centrale verwarming? Nee. Draadloos internet? Ja. Gratis bedlinnen? Ja. Handdoeken? Service? Ja. Internet? Ja. Kinderopvang? Nee. Kinderspeelplaats? Nee. Zwembad? Ja. Kluis op kamer? Nee. Sauna? Nee. Tennis? Nee. Fitness? Nee. TV? Ja. Vaatwasmachine? Nee. Wasmachine? Nee. menu buik? Knop. menu buik down Knop. En zo kun je dus vrij makkelijk toch behoorlijk gedetailleerde informatie krijgen over allerlei, wat mij betreft, heel leuke bestemmingen. Succes met je volgende vakantie als je er meer in uitzoekt. Tja, uh, je krijgt inderdaad meteen zin in vakantie als je dit... Uh... Dit hoort, dit verhaal van Dirk. Dirk, dankjewel. Ik ga de microfoon vrijgeven voor uh, vragen en of opmerkingen. Ik bedacht mij opeens dat hij Soever zegt. Uh, dat is wel een goed idee om hem even te spellen. Dus die van mij had ik ook niet gespeld. Uh, de Z-O-O-V-E-R. Zo met twee O's. Ver. Uh, is de app die Dirk net heeft besproken. En uh, die van mij speel je als Q-U-I-C-K. En dan Office O-F-F-I-C-E. Quick Office. En ze zijn beide gratis, neem ik aan. Nou, Quick Office wel, want die heb ik net nog gedownload. Maar uh, zoover of Zoover Nog niet. Uh, Dirk, weet jij dat nog of die gratis is? Gratis. Nou, het is alweer uh, kwart over vier. Um, ik wou toch voorstellen om, uh, uh, als hier geen vragen meer over zijn, om toch nog even de horoscoop app te doen. Zoals ik die aan het begin van de, het uur had beloofd. Want we hebben natuurlijk wat oponthoud gehad uh, in verband met alle Windows problemen hier. Dus ik geef de microfoon nog één keer vrij met, uh, voor vragen over de, de Zover app. Even kijken of er nu wat uitkomt. Wat ik zo leuk van deze app vond, is dat je... In tegenstelling tot heel veel andere sites vrij makkelijk allerlei informatie kunt vinden over allerlei vakantiebestemmingen en ook reacties van mensen. Ja, het gaat hier weer mis. Uh, mijn laptop geeft weer de geest, dus ik uh, ben bang. Het, het zit vandaag niet mee. Ik ga het nog één keer even proberen of ik uh, uh, het horoscoopverhaaltje kan starten. Dus ik, ik geef even geen antwoord als jullie eens roepen. Dus uh, Nens, wil jij even de microfoon pakken? Ja, uh, nou Tom, uh, terwijl jij druk uh, bezig bent, misschien kan ik dan alvast beginnen met het eind. <laughs> dat is een beetje raar, maar oké. Okay. Uh, zijn er nog tips of trucjes of dingen die je hebt gelezen die je zou willen vermelden? Dan uh, lijkt me dat nu een goede plek om dat in ieder geval te bespreken. Dus ik laat even de knop los. Bert, ik zag even de, de knop vasthouden en daarna zag ik niks meer. Goed, is, moet ik te horen zijn. Oh. Ja, je bent, je bent wel te horen, maar zo ontzettend zacht. dat of je moet in de microfoon kruipen. of je moet uh, bij de geluidsinstellingen op je PC uh, de, de boost of zo aanzetten. Um, Oké, okay, ik, ik, um, ik heb de boel weer uh, enigszins aan het praten. Dus voordat het nou weer misgaat, wil ik uh, Dirk toch even aan het woord laten over de horoscoop. Er keer van komen en veel mensen kunnen er niet buiten de horoscoop. En als ik hiermee klaar ben, maakt het ook weer ruimte op mijn iPhone. Ik geef naar de app toe. App Horoscoop. Okay. Ik ga het, het beginscherm. DMO, geluk. Statusbalk op nul knop. Nou, oh, daar zit hij al. Op het beginscherm heb je een aantal rijen staan: uh, in kolommen 0, 1, 2, 3, 4, etc. Daaronder staan de dieren van de dierenring. Dus de elementen van de horoscoop. Kalender. En daaronder staan de data wanneer ze gelden. Dus hier heb ik 0. 1, 2, 3. Bram. Stier. Kreeft. 21 maart 20 april. 21 april 20. 21, 21 22 juni 22 juli. 4. Knop. 5. Enzovoort. Dit eindigt met vissen. In Waterman. Vissen. En ik ben vis, dus ik ga er even kijken. Knop. Hier heb ik twee dingen. Ik heb hier een daghoroscoop. Ontslag nemen of zich ziek melden. En zo af en toe geeft hij daar onderin wel de jaar en liefdeshoroscoop en zo af en toe doet hij dat schijnbaar niet. Ik heb geen idee wanneer wel en wanneer niet. Ik. ga. knop. Hij doet het nou niet namelijk. Nul, no, knop. 22 december 20, 23 november 1, 20, 20 februari 20, knop. 20 februari 20, 20 februari 20 maart 1, vissen. De vissen nog een keertje. Knop, knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Knop. Onder een scherm. Knop. Knop. Knop. knop. knop. Nou, hier heb ik Maand Maandhoroscoop, november 2013. De maand maandhoroscoop. De maandhoroscoop van november 2013 is beschikbaar voor sterrenbeeld vissen. Het opvragen van deze horoscoop kost 1,79. De horoscoop wordt in dit scherm bewaard totdat er een nieuwe maandhoroscoop beschikbaar is voor dit sterrenbeeld. En normaal gesproken heb je onder de vier knoppen staat er dan nog een keer maand, uh, jaar, liefdes, etc. Dus ik ga nu het scherm terug. Dan kom ik weer gewoon in de... 20 februari 20 maart, daghoroscoop. Daghoroscoop. Vrijdag 8 november. Dit is niet het moment om je hakken in het zand te zetten. De ander is best bereid om de nodige concessies te doen. Dus waarom ben jij dan niet? Kijk, je hebt het ontzettend in. druk. Hier kan je dus horoscoop lezen en je kan erbij kopen wat je wil. Er zit een uh, maandhoroscoop, een liefdeshoroscoop en nog een jaarhoroscoop ook in. Knop. En waarschijnlijk kosten ze steeds meer na de periode langer wordt. Succes met je eigen horoscoop. Ik heb eigenlijk niet zoveel toe te voegen aan deze... ...behalve dan dat ik een hoop ongelabelde knoppen heb gehoord. En die heb ik er ook niet uitgeknipt uit het verhaal... ...om jullie inderdaad gewoon een, een goed beeld te geven. Trouwens wat knippen en plakken betreft... Eh, ...als ik dit uur zo bekijk... ...dan wordt het voor mij een behoorlijke knip- en plak-sessie... ...om er een podcast van te maken. Ik gooi de microfoon los... Ja, ik ben weer van, de, van hoe heel wordt hier geschreven? Is het gewoon op zijn Nederlands? Uh, of uh, met een C of wat dan ook, weet ik niet. Uh, um, ik ben wel van de horoscoop. Ik ben uh, tenslotte een, uh, een vrouw. Volgens mij is dat een vrouwending, dat weet ik niet hoor. Zeg het zomaar. Maar ik ben ook een Nederlander, dus ik hou van gratis. Uh, volgens mij heb ik deze wel opstaan op mijn uh, ding. Uh, maar wat ik zelf gebruik is de website van Ellen. Daar mag ik de maandhoroscoop enzovoort. Daar heb ik een snelkoppeling na gemaakt. En dan kan ik iedere maand gratis mijn maandhoroscoop lezen. Maar dat is een andere... Andere weg, denk ik. Uh, ik laat los. Ja, je kunt erop wachten. Hè. En klopt die, die horoscoop? Nee, daar gaat het niet over. Hè. Het is leuk om te lezen dat er misschien wel wat spannend gaat gebeuren deze maand of dit jaar. Je weet het niet. Maar ik zou me er zeker niet aan vastbinden. Dat doe ik in ieder geval niet. Nee, oké. Okay. Um, ik zie dat het aantal deelnemers uh, drastisch is uh, verminderd na het starten van de horoscoop. Um, heeft iemand nog uh, hier iets over te, te zeggen? Nee. Nou, dan gaan we naar het laatste stukje, de valreep. Um, heeft een van de aanwezigen nog iets voor de valreep? Ja, volgens mij is die Chinese zijn veel leuker. Die, zijn, uh, nou, ja, die hebben een hele andere dierendinges. Ik geloof dat ik uit het jaar van de aap kom. Zo, Dat kan goed. Maar die vind ik eigenlijk veel leuker. Zouden daar ook apps over zijn? Ja, is het is leuk om uh, daar eentje van te zoeken. Ik heb er een heel dik boek van, inderdaad. Uh, maar uh, dat is een goede om daar eens even naar te snuffelen. Als jij er een vindt, hoor ik het graag. Ik zal ook eens uh, rondgeluren. Ik weet alleen niet zo goed waar ik op zou moeten zoeken. Horoscoop China of Chinese of Chinees of, ja, ik, weet, ik weet het niet, en het zal dan waarschijnlijk in het Engels zijn, dus dat is dan ook weer ingewikkelder natuurlijk. Ja, hij zou onder Chinese horoscoop moeten vallen. Ja, je kan natuurlijk meteen in de, de, de, de, de App Store gaan kijken, maar je zou ook eerst gewoon kunnen gaan googlen. Misschien uh, als je dan googelt op Chinese horoscoop en uh, iPhone en zo, dan kom je misschien wel wat leuke resultaten tegen. Nog iemand iets voor de valreep? Oké, okay, dan was dit uh, een beetje rommelig en gestoord vragenuur van 8 november 2013. Maar ik vond het er niet minder leuk om. Uh, ik wil jullie allemaal bedanken. En graag dan tot volgende week, 15 november, voor het volgende Bartumeus e-ask-vraaguur. Good weekend. Changing what it needs to be blind. Step by step, one day at a time. Still much to do, but it shall be that the side and eyes of the world will be able to see. And there will be changes. The power Boom.